Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een medewerker van een ziekenhuis in Rotterdam is geschorst... omdat ze privéinformatie had gelekt van influencer Selma Omari. In een Facebookgroep werd door een anoniem account gedeeld... dat de influencer was bevallen van een dochtertje. Dat gebeurde dus voordat Omari dat zelf had gedeeld. De medewerker van het ziekenhuis had gereageerd op dat bericht... van het anonieme account en liet weten dat het klopte. En dat was niet handig, want op haar account was te zien dat ze in het ziekenhuis werkte. Die medewerker zit dus voorlopig thuis. Bij de hevige bosbranden op Hawaii zijn tot nu toe 36 mensen om het leven gekomen. Vooral het historische stadje La Haya is zwaar getroffen. Deze inwoner zag het met leden ogen aan. Dit is niet het the van het it. We hebben nog steeds de in het water, floating En op de seawall. Ze zitten daar sinds since last night. We hebben mensen uit sinds de last night. We proberen mensen hun leven te het vuur is nog niet onder controle en het wordt aangewakkerd door orkaanwinden. Vakantieparkbaas Peter Gillis is niet eerlijk geweest in zijn boekhouding. Dat zeggen onderzoekers. Door bepaalde inkomsten niet te melden zou hij weinig belasting hebben betaald. Werd vandaag duidelijk in de rechtbank waar de familie de sluiting van de horeca op hun vakantieparken aanvecht. Na de hevige regenbuien van afgelopen weekend worden de eerste auto's uit het ondergelopen parkeergarage gesleept van een oudere complex in Purmerend. Ik ben eigenaar, dus... Uh... Ja. Wat een, wat een narigheid meneer. Ja zeker joh. Ja. ja. Verschrikkelijk. Hij ziet er niet meer uit. Hij glom altijd zo mooi en we waren er ook zo zuinig op. Ja. Elke keer grote beurt, kleine beurt. Ja. ja. En uh... nu nou is hij helemaal uh, toteloos. De regen zorgde ervoor dat het water in een vijver naast de garage... maar bleef stijgen. En door onhandig geplaatste ventilatieroosters... stroomde het water toen de garage binnen. Er stond bijna een meter water in de garage. Zo'n 39 auto's zijn los. Dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en een heldere nacht. Het wordt dan een graad of 14. Morgen eerst zon, later wolken en kans op een bui. En het wordt warm. 25 tot 28 graden. Zie FM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A7 van Horen naar Zaanstad. door de spoedreparatie aan de vangrail bij Purmerend. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. Het duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook is dicht. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je voor knooppunt Holendrecht nog 5 minuten vertraging. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. You cannot.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 Verhaal wat, wat zij onder meer zegt in het stuk. Wat ze zelf heeft geplaatst. De aarde verzet zich. We moeten minderen. Zo is nu wel gebleken. En The Sign of Leo. die had het er eigenlijk min of meer over. Martin Erik schreef dit nummer al een tijdje terug. Look at what you've done. Het is een weinig verheffende boodschap. als het gaat om het klimaat en de natuur.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 won't save me. They save jobs and banks, economies, and so my fate's abandoned, concealed by your myths and mists and myths and mists. The light, like your traffic, poor, your.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 for your memories If you keep going round, you'll see the sky Ooh,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 burn it to gold. I know who I am today. I'm a man Dean Gypsy. No regrets Volendamse zomer hier bij Autority FM, want dit komt uit Volendam, dat is Blanco samen met Michel Tuyp. en die Michel Tuyp, die maakt delen uit van de band Lorem Ipsum en die zijn al geweest maar Blanco komt ook en uh, dat is wel leuk nieuws die komt op 26 oktober komt hij hier spelen en dat is dan op een op een donderdag en dat is dan ook en dat is ook heel fijn dat dat op een moment gaat gebeuren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 Is trouwens niet het enige leuke gaatje volgende week. Want er zitten ook nog twee leden van het gemeentebestuur bij zich. Het is bijna een jaarlijks terugkerend ritueel dat David Molenburg daarbij zit. Hoe kan het ook anders? Dus die, die zit er sowieso bij. Maar er zit ook nog een wethouder bij, die ook een, een, een beetje een cultureel verleden heeft. En dat is de heer Jan Jaap de Kloet, die komt ook mee. Dus het wordt een bijzonder avondje hier deze, tijdens deze alternative VM. Dus dat volgende week. Maar we hebben natuurlijk ook het nodige muziek wat we laten horen. Trouwens daarvoor hoorde je Oliver Aaron met Gypsy Land. Deze dame die komt ook naar de studio en dat zal gebeuren in september. Op je lijken een beetje op je lijken like To make some sense of it all It's not a mind map Not a toolkit Not a virtual whiteboard It's a beacon of blue fire It's a system that is mine Time is a river Without banks I'm well aware Pi equals three, yeah, got cheap out half her math and how to capture After